Hij was tot vorig jaar parlementslid en daarom onschendbaar. De twee broers die vastzitten op Curaçao voor de moord op politicus Helm in Wiels... ontkennen elke betrokkenheid. Wel bevestigen de mannen dat ze een dreigvideo op internet hebben gezet. In die video wordt gewaarschuwd dat de moord op Wiels de eerste is in een reeks. De broers van 19 en 27 jaar worden verdacht van bedreiging en moord. Er wordt rekening mee gehouden dat hun video een slechte grap was... De politie ziet de video als een bekentenis. Een politieman van de eenheid Rotterdam is opgepakt op verdenking van een zedemisdrijf. Het slachtoffer is volgens de politie een bekende van de verdachte. Gisternacht werd de politieman van 59 thuis aangehouden in Hellevoetsluis. Hij wordt ook verdacht van het overtreden van de opiumwet. In het onderzoek zijn huiszoekingen gedaan in de woning van het slachtoffer en die van de verdachte. Het weer, vannacht droog en opklaringen, overdag buien en kans op windstoten. Smiddags af en toe zon, morgen iets koeler met vooral in het noorden en oosten regen. Dit was het NOS Journaal. Radio 1 VPRO Wordt. Met Nora Romanesco Goedemorgen en welkom terug bij onze wekelijkse wandeling door de radioarchieven. In dit uur twee fijne afleveringen van Tony van Verre ontmoet van de VARA. Heerlijke luisterradio noem ik het maar even. Ko van Dijk, in zijn tijd een werkelijke ster... waar nog de collega's, nog het publiek omheen konden. Het is vandaag precies 35 jaar geleden... dat de overleden Ko van Dijk op 11 mei... vanuit de Koninklijke Schouwburg werd overgebracht... naar begraafplaats Westduin. Een lange stoet vakgenoten volgden de baar... en langs de route stonden rijen bewonderaars. Het leek wel een staatsbegrafenis, zou Jeroen Krabbe daar later over zeggen. Van Dijk werd geboren in juli 1916. Hij debuteerde in 1932 en zijn grote doorbraak kwam in de jaren 50. In die tijd werd hij twee keer benoemd tot acteur van het jaar. Van Dijk was ook actief als hoorspelacteur en speelde in televisiefilms en series. Straks hoort u Simon Carmichelt herinneringen ophalen aan de acteur. We beginnen met Tony van Verre ontmoet Ko van Dijk. Het is januari 1978 en dat lijkt ineens helemaal niet zo lang geleden. In deze aflevering vertelt Ko van Dijk over het vak regisseren. En dat is werkelijk een ander metier. Regisseur zijn, dat is een heel apart vak. En daar moet je zin in hebben. Je moet er natuurlijk ook talent voor hebben, maar je moet er zin in hebben. Het is een, eigenlijk een uiterst ingewikkeld, maar als het je ligt en als het lukt, een verrukkelijk vak. Kijk, je krijgt een stuk. Je gaat dat stuk lezen, er is het verzoek aan jou om dat stuk te reciteren. Dat betekent van de lezing van het stuk tot de première... in die spannende tijd daar een voorstelling van te maken. Een voorstelling waar één primair staat, dat is de schrijver. Wat is de bedoeling van de schrijver? Je gaat een stuk lezen. Je leest het 10, 20, 30 keer. En je denkt, je denkt, je denkt, je denkt daarover. Je bent ermee bezig. Je denkt: hoe zit die man in elkaar? Waarom zegt hij op bladzijde 47 dat? Oh, wacht even, op bladzijde 140 zegt hij zus. Ah, en zo moet je je dus. Ik, ik ga daar niet lang over uitweiden. Maar je moet je intens verdiepen in de allereerste plaats in het stuk. Dan kies je je bezetting. Wie gaan de rollen spelen? Dat doe je dus met de middelen die er zijn. Naar je beste vermogen verdeel je dan een stuk in overeenstemming... met je directie en met je artistieke leiding. Nou, dan komt dus dat je het stuk... en dan ga je thuis zitten werken... Je krijgt een decorateur. Je gaat praten met een man die decors ontwerpt... en je zegt, ik heb dat idee. Wat heb jij van dat stuk voor idee? Die man heeft dat stuk ook, als het goed is, 20, 30 keer gelezen. En die heeft dat idee. Nou moet je uh, je openstellen voor een handvol of twee armen vol. Het hangt af hoe groot het stuk bezet is... met hoeveel mensen daarin meedoen... En je hebt stukken dus, zoals ik nu op het moment speel, van twee mensen. En je hebt stukken, zoals ik Cyrano de Bergerac van Rostand uh, geregisseerd heb, met 45 mensen erin. Nou, dan moet je voor al die rollen, of die paar rollen... die in dat stuk zijn, dan moet je de aankleding. Hoe zijn ze gekleed? Hoe denken zij? Hoe zullen ze zich kleden? Daar is de man of de vrouw die over de kostuums gaat hier gesprekken mee. en kostuums maken, dat dat achter de rug is. Dat je weet, mijn decor, er wordt een maquette gemaakt van het decor... en de werktekeningen van het decor, de werktekeningen van... een ingewikkeld stuk als Cyrano, hè, van de kostuums... die heb je allemaal in je bezit, je weet hoe iedereen eruit ziet... je weet hoe het decor eruit ziet, je weet precies de plek... waar de glazen niet en waar de glazen wel moeten staan... en nu ga je dus mise en scène maken. En mise en scène maken, dat betekent eigenlijk heel gewoon gezegd... hoe de mensen lopen, bewegen, gaan zitten, opstaan. Trigeren bezigheid van regisseren. Want eh, er is bijvoorbeeld een acteur die een hele grote klaus heeft. Een hele grote klaus, dan bedoel ik dat hij een hele lange tijd achter elkaar praat. Nou, dan nou moet je die man of die vrouw die dat doet... in die tijd dat hij die tekst zegt... moet je hem bewegend over het toneel... of misschien totaal onbewegelijk op het toneel... lichamelijk dus ook... die gevoelens laten ondergaan. En dan ga je ja, in je eentje... met de plattegrond van het decor en de maquette voor je... En de wetenschap in je kop, hoe de karakters zijn, ga je de tekst beginnen. Hij komt op, nou dat is makkelijk, dan komt hij op. En dan zegt hij dat, wat doet hij daarbij dan? Nou ja, misschien neemt hij zijn hoed af. En, en zo ga je elke, elke minieme handeling, of lange loop, of zitten, staan, of draaien, of alleen het hoofd draaien, of ogen sluiten. Elke beweging van het lichaam probeer ik op papier vast te leggen. Bewegingen dus die ik noodzakelijk acht om het karakter van de rol te, te, te, te laten zien. Is het goed wat ik zeg? Ja. De innerlijke bewegingen van het gemoed duidelijk ook lichamelijk en in stem nuances te laten geboren worden. Nou, als ik dat nou helemaal voor elkaar heb... dan komt er een lezing en dan ga je zitten en dan lees je het stuk voor. Ik heb van Saalborn geleerd... Uh, je moet altijd zorgen, zei Saalborn... dat je een fantastische lezing maakt. Hij zegt... als je talent hebt... en je leest dat fantastisch voor... dan zeggen de grote rollen... verdomme wat een schitterende rol krijg ik in mijn handen. En de kleine rollen... daar geef je de indruk aan of ze een grote rol spelen. Omdat je het zo indringend voorleest. Dat is een, daar zit een grote waarheid in. Het, ik geloof niet dat we uh, voor een lezing moeten gaan zitten... en nu ga ik dat uh, stelletje acteurs en actrices zitten bedonderen. Hè? Nee, maar je leest het naar de waarachtigheid die jij voelt in jezelf lees je dat stuk voor. Nou, en dan praten we erover... Hè, met elkaar om de tafel... dan praten we de volgende dag... als het een beetje een ingewikkeld stuk is... dan ben ik er voor om... het hele stuk... per bedrijf... gezamenlijk te lezen. Dat wil zeggen... iedereen leest zijn eigen rol. Dus voor de eerste keer. En daar heb ik mijn opmerkingen over... van wat voel je... wat moet zij nu voelen... Volgens mij moet zij dit voelen. Vandaar dat ik die zin iets meer terug zou houden. En die, kijk, dat is allemaal factaal. Dat begrijpt een buitenstaander toch in donder van. Maar dat is je werk. Dan ga je het in mise en scène zetten. Dan zeg je, jongens, we hebben nu vier dagen gelezen. Nu gaan we lopen. En niet direct helemaal gaan interpreteren. Ik kan moeilijk mijn mond houden. Want ik wil ook direct verklaren... en dat is soms wel eens irritant, geloof ik... En dat doe ik wel eens te veel. Ik doe heel veel te veel in mijn leven. En dat, dat doe ik te veel. Dan wil ik ook direct zeggen waarom hij of zij zo moet lopen of gaan zitten of opstaan. Want hij denkt en zo. Dan ga ik te ver. Ik moet mij bepalen tot de eerste repetities. Zuiver mise en Dan nemen ze dat over en schrijven dat in hun rollen bij. Dan lopen we dat nog een paar keer door voor mise en scène. En dan gaan we. Proberen de karakters te benaderen. En dat gaat heel lang duren. Je kan soms over een scène van tien minuten twee uur doen. Om het eens te worden over de nuances in de tekst. Waarom de nuances zo? Waarom ineens heel snel praten en stoppen? Waarom het waarom moet ik allemaal kunnen verklaren? Als regisseur als een acteur of een actrice zegt... ja, nee, maar daar voel ik helemaal niet zo voor. Want ik denk dat zij of hij... dan moet je niet direct beginnen... daar heb je direct de neiging toe... om te zeggen, dat is niet waar, dat is fout wat jij denkt... het is alleen maar goed zoals ik denk. Daar heb je wel de neiging voor... omdat jij dat stuk, au fond... meer in je opgenomen hebt... dan de acteurs die er nu pas aan beginnen. Maar je moet toch open oor en oog moeten bewaren voor hun eigen impressies. Want uh, ik geloof niet dat je als regisseur... de acteur of actrice naar jou moet vormen. Je moet zonder je interpretatie te verliezen... moeten zij het doen uiteindelijk. Je hebt hun gekozen voor de rol. Dus daarom moet die rol en de acteur of actrice die moeten onder jouw leiding bij elkaar komen, als je begrijpt wat ik bedoel. Dat is soms een enorme strijd. En dat is soms zo eenvoudig. Het hangt ook af van de instelling van de toneelspeler. Gelooft hij in zijn regisseur dan zal hij zich makkelijker overgeven aan de ideeën en de interpretaties van zijn regisseur. Met behoud van zijn eigen mening, die altijd zijn recht is. Want hij of zij moeten het doen. Maar daar heb je toch voor een normaal stuk toch een 25 à 30 repetities, vind ik... Op zijn minst noodzakelijk. En dan komen de generale repetities. Dan moet het hele toneel, het decor moet klaar zijn. Alle requisieten moeten bij elkaar zijn. Alle kleding moet voor elkaar zijn. En dan gaan we met z'n allen de eerste keer het repteren op het toneel. In kleding en geschminkt. En dat is soms bijna altijd de vreselijkste dag voor een regisseur die er bestaat. Want dan loopt alles bijna mis. Men heeft hinder van zijn kleren. En men kan ineens met een mantel aan niet gaan zitten. En de stoel op het toneel is ineens totaal anders dan de stoel op de repetitie. En er wordt onbeschrijfelijk lang soms gehouden woord... over het kleinste kleinigheid. Maar wij moeten alle wennen aan het toneel. Zoals dat er op dat ogenblik uitziet. En dat is een vreselijke dag. En als regisseur ga je dan ik met een kater slapen, s'avonds. Want dan denk je, nou ja, nu moet ik nog drie weken hebben. En de tweede dag gaat het al veel makkelijker. En de derde dag kijk eens aan. En de vierde dag geven ze nog eens op hun donder. En de vijfde generale is schitterend. En dan komt een overloop. En dan heb je niets meer in te brengen als regisseur, dan is de première daar. En dan moet je het overlaten. Ja. Het overlaten is het allerergste. Want altijd weer... Ja, ik spreek voor mijzelf nu, hoor. Heb ik als regisseur dan nog één nuance meer. En als hij nou nog één stapje meer... Kijk, dat is flauwekul Eigenlijk. Want op dat toneel voor dat publiek maakt dat ene stapje natuurlijk niets uit. En die ene stembuiging ook niets uit. Want op dat ogenblik, en daar bij de uitdrukking die ik nu ga gebruiken, blijf ik voor eeuwig. Het is niet reproducerend, maar is de acteur en actrice creatief, positief, creatief bezig. En zijn of haar creativiteit winnen het dan van elke nuance die ik nog in mijn achterhoofd heb. Oh, ja. Meri, <hums> <hums> <Ja. hums> hè, Mary. Die zei tegen mij over spelenderwijs. Ik weet nog niet eens meer hoe het in het Frans heette. Huh? Maar die... Kijk, Miri, die had dat stuk. En die zei, ik laat het je niet lezen. Ik wil het je voorlezen. Ik kwam bij Miri thuis. Henk van Ulsen, Guus Hermes was daar ook. En Mary heeft ons dat stuk voorgelezen. Mary was vol van dat stuk. En Mary begint te lezen. En toen het pauze was, dacht ik... Grote God. Ze wil... Ze wil dat ik dat stuk lees. Dat durf ik niet... Ik had. Uh... Het was een heel wonderlijk stuk. Ik ben nu nog gek van dat stuk. Men heeft dat stuk onderkend. Dat is een fantastisch stuk. Dat blijf ik volhouden. Ik heb in dat stuk zoveel. God, ik raak er helemaal emotioneel van. Zo heeft dat stuk mij ergens te pakken gehad. Ik heb in dat stuk zoveel van mijzelf herkend... wat ik in het leven fout heb gedaan. Dat ik dacht, nee. Ik zei toen Miri het uit had, zei ik nou... ik vind het zo fantastisch, maar ik doe het niet... Ik regisseer het absoluut niet. Dat kan ik niet. Dat kan ik niet tegenop. Dat kan ik niet aan. En toen ben ik weggegaan. En Miri heeft me opgebeld en met me gepraat en gepraat. Aan de andere kant wilde ik het eigenlijk zo graag dat stuk regisseren, omdat ik het begreep, weet je. Dat was het leuke. Het was een beetje absurdistisch. Maar ik begreep het helemaal. Ik had bij wijze van spreken... alle rollen kunnen spelen. Nou ja, dat is bespottelijk. Maar ik begreep ze... uit het diepst van hun ziel. Ik begreep de hele rommel. En Mary begreep het ook. En... weet je... Ik heb dat niet voldoende, geloof ik, over kunnen brengen. Ik ben daar, geloof ik, in tekort geschoten. Ik heb niet iedereen mee kunnen nemen. En dat is uiteindelijk toch een tekort van mij geweest. En het stuk is veel gegaan, daar gaat het dus niet om. Het is geloof ik nog 145 keer gegaan. Maar hij heeft niet de pers en de kans gekregen... die het absoluut had moeten hebben. Ja, dat zijn, dat zijn vreselijke dingen als je regisseert... Dat kan dus gebeuren. Hè? Maar het was een belevenis om het geloof ook van Dresselhuis mee te maken. Die was gek van dat stuk. Die stak dat ook als stuk in haar zak. Die wist het. Ze wist het. En ze aanvaarde het. Ja, ik ook. Ja, dat is zonde. Dat is zonde. Je maakt zulke interessante dingen mee. Hè? Er is zulke frappante dingen als regisseur mee. Als je er tenminste oog voor hebt. Hè? Ik heb eens een stuk geregisseerd met een grote actrice. Met een andere grote actrice. Ang van der Moer. De Rose Tattoo. ...van Williams. Dat is zo leuk geweest, hè. Dat is zo'n fantastische tijd geweest, hè. Kijk, Mary en Ank, Dat zijn twee vrouwen... ...die zich, als ze er zin in hebben... ...wat ze bijna allemaal hebben, altijd gehad hebben... ...zich zo paf overgeven aan hun regisseur... en dat je samen met die vrouwen tot hoogtepunten komt. Ik heb het voorrecht gehad... om ze allebei in zoveel malen te mogen regisseren. En iedere keer ben ik door alle twee deze zeer verschillende vrouwen... ook verschillend in hun werk aan het toneel... ben ik getroffen geworden door hun unieke inzet. Er was een scène in de rooster in toe. De, de getatoeëerde roos van dat Binnen. Niet... Er was een scène. Hè? En Ank had de eerste scène, hadden we zo gedaan. En de tweede scène, hadden we zo. En nu wilde ik ineens de derde scène, wilde ik anders. Dan hij geïnterpreteerd stond door Williams. Ik wilde hem de derde scène ook niet schreeuwen. Die wilde ik terug. En dat kon ze niet pakken op de eerste repetities. En dat was zo fantastisch. Dat is zo'n korte, heftige strijd geweest. Zodat Ank met die donkere ogen. die werd kwaad. Die werd kwaad op mij, geloof ik dat ik dat wilde. En ik was niet tevreden. En toen heb ik op een zekere dag... iedereen weggestuurd. En ben alleen met ank gebleven. En ik zei... ik doe het je nog één keer voor. En dan wil ik... dat je het pakt... En toen verliet Ank de, de, de, de foyer van de stad Schouwburg, het reptilokaal. En toen bleef ik alleen achter en toen dacht ik, ik heb het nu allemaal verpest. En de volgende dag kwam Ank op de reptitie en zei: Ik wil die scène. Daar wil ik mee beginnen. En ze begon. En ze deed het precies. Zoals het moest. Ja, kijk. Wat moet ik daar nog over zeggen? Dat is zo verrukkelijk. Ja. Ik kan daar verder niet over praten. Ik kan er niet meer praten. Uh, ja. Als regisseur... Uh, ...is het niet helemaal juist om de uitdruk te gebruiken... ...je legt je wil op. Dat is niet waar. Je <coughs> dwingt mensen, kunstenaars, te interpreteren zoals jij als regisseur... de karakters van de schrijver tot je hebt genomen. Ik hoop dat dit een goede zin is en die iedereen begrijpt. Ik begrijp hem helemaal zelf. Jij hebt het stuk in je handen gekregen om er een voorstelling van te maken. Jij interpreteert de karakters zo rekening houdend met de karakters en het kunnen van je artiesten. Ik geloof dat mevrouw X of meneer Y dit kan, wat ik van hem vraag in die rol. Dan wordt het volgens mij interessant. Er is uh, verzet soms, natuurlijk... En dat is ook heel goed, want dan kun je praten gaan. En dan moet je proberen op een normale menselijke manier te dwingen... dat ze toch proberen een kant te raken die ze niet direct bij zichzelf voelen. Maar die intens urgent kan zijn voor het karakter op het toneel. Van de rol dus. Misschien heb ik dit ook wel onbewust, ik zeg uitdrukkelijk onbewust... in mijn leven gedaan. Met... met vrouwen. Misschien is dat... wel een grote, hele grote fout... in mijn leven geweest. Ik weet het namelijk niet... Want ik heb dat nooit gewild. En misschien is dat ook wel mijn fout geweest. Ook mede door het feit dat ik dertig jaar ouder was dan Pia. Met Pia? Misschien is dat wel zo. Ik zeg nogmaals uitdrukkelijk, ik heb dat nooit in de eeuwigheid gewild... Ik heb altijd gewild dat degene die met mij was, gelukkig was. dat degene die met hem was, gelukkig was. Dat zei Ko van Dijk in januari 1978. Zonder het te weten natuurlijk was dit slechts enkele maanden voor zijn dood. Hij overleed op 6 mei van datzelfde jaar alleen... in zijn flat in Den Haag op 61-jarige leeftijd. Aan een verwaarloze longontsteking gevolgd door een hartinfarct. Op 11 mei, dat is de datum van vandaag... zou de indrukwekkende begrafenis zijn van deze bevlogen acteur... Een citaat van hem uit finale van 25 september 1971 is... En als er een moment komt dat ik geen komedie meer kan spelen... zal ik in de stad waar ik dan woon bij een toneelgezelschap aankloppen... en vragen of ik de repetities mag bijwonen... en s'avonds ergens achteraf naar de voorstelling mag kijken. Als ze me dat niet toestaan, dan ga ik kapot. Het klinkt verrekte pathetisch, maar ik meen het. Als je geen brood krijgt, sterf je van de honger... Als ik het toneel niet meer heb, sterf ik van verdriet, Ko van Dijk. Hij lijkt toch een beetje onsterfelijk. In ieder geval bijna onvergetelijk. Zo horen we van Simon Karmichelt. In de nu volgende aflevering van Tony van Verre ontmoet. Met de aanvullende titel Kleine herinneringen van een schrijvend persoon. Ko van Dijk. Ik weet nog wel dat ik hem op een ochtend hier tegenkwam. En toen speelde hij van de brug afgezien, van Miller. Dat hij al een schitterend speelde. En daar speelt hij dan die man in, die eigenlijk onbewust verliefd is op het dochtertje van zijn zuster. Die zuster woont bij hem in huis met dat dochtertje, een jong meisje. En hij probeert dus die minnaar, of dat, die jongen die op dat dochtertje afkwam, met alle middelen onder de tafel te werken. Hè? En uh, hij komt een keer, komt die kom ik hem hier voor de deur tegen, helemaal stralend. Ik zeg, god, wat ben je vrolijk. Hij zei, jongen, wat ik gisteren heb meegemaakt. Ik heb gisteren van de brug af gezien gespeeld. Hè? En in de derde acte, zei hij... Hè, toen riep een man van het schellentje tegen me... Vuile schoft... Geweldig, hij zei hij. Mooier kan toch niet. En daar had hij gelijk in. He? Dat was nog echt, als iemand vuile schoft roept, dan speel je zo goed. Het is weer helemaal de oude tijd, he? dat ze de, de, de schoft buiten stonden op te wachten in de provincie. He? Dat die boeren allemaal die arme op zijn bek wouden slaan. Maar hij vond dat het hoogste, wat je bereikt. Ja, een uh, bekende zin aan open graven hè, is uh, wij zullen hem niet vergeten. En dat is een leugen in de meeste gevallen. Maar er zijn toch mensen die je moeilijk vergeet, vind ik. En uh, tot die mensen behoort bijvoorbeeld Ko van Dijk voor mij. En het is niet zo dat ik dag en nacht met Kool van Dijk ben omgegaan in mijn leven. Dat was niet zo. Ik zag hem soms een hele tijd niet. Maar Kool van Dijk stond niet alleen als acteur, maar ook als, als mens. Stond hij voor iets wat ik erg uh, heb gewaardeerd en bewonderd? Hij was... Uh los van zijn grote acteurskwaliteiten... een geweldige creatieve man op het gebied van tekst. Ik heb weinig, zelfs aan het toneel, weinig mensen ontmoet in mijn leven... die zo subliem konden vertellen. Hij heeft vlak naast mij gewoond, hier in de flat, tijdlang. En dan moest ik hem bijvoorbeeld ergens over spreken. En dan ging ik eh, naar zijn huis... Dan kwam die van de repetitie. Dus. En dan ging die zitten. En dan ging die je vertellen hoe die reptitie was gegaan. Ja. Dan, al die acteurs die hadden meegedaan, die stonden allemaal voor je. Maar ook de actrices. En wat ze zei. En uh, precies het essentiële van wat ze zei. Dus hij had dat gevoel, wat ook iemand heeft die schrijft... namelijk dat het hangt op een comma. Je hebt dikwijls uh, dat mensen een verhaal vertellen dat je kent... en dat je denkt, ja, maar als je het zo vertelt, dan is het niet leuk. Want nou heb je net de essentiële zinnen allemaal vergeten... of omgedraaid, waardoor het niet leuk meer is. Maar Cole had een instinct voor tekst. Hè, die, die zou eigenlijk... Als hij wat later geboren was geweest, zou hij ideaal zijn geweest voor het werktheater. Want het werktheater heeft bewezen dat. Uh, de auteur. soms niet nodig is. He? Dat uh, ze door. Uh, ik bedoel, die hebben schitterende dingen gedaan, het werktheater. Die waren, als je alleen al zo, zo die filmopname bijvoorbeeld. dat was grandioos, dat was op een wereldniveau. Maar die mensen hebben dus bewezen dat. Acteurs ook op het gebied van tekst zeer creatief kunnen zijn. En dat zou Co in zo'n gemeenschap dus uh, heel goed hebben kunnen doen. Alleen, ja, dat vond hij allemaal verachtelijk. Co Ko kon bijvoorbeeld een, uh, een hele avond vertellen. Hij had een verhaal over bijvoorbeeld dat hij samen met Max Quarzet een avond door Amsterdam was uitgegaan met een pooier. En die pooier die heette Peet. Dat verhaal duurde ruim een uur. En dat was meesterlijk. Dat was uh, in ieder café alle mensen typeren... even met een, klein, met een kleine beweging van dat gezicht zag je zo'n man, zag je zo'n portier die zo'n auto opendeed... zo'n taxi waar ze dan uitkwamen... van een eng café waar ze laat in de nacht kwamen. Dat was grandioos. Hij, en dan, toen dacht ik altijd, dan zei ik weleens tegen hem... Ko, jij bent wat tekst betreft, ben jij veel beter dan je tekstschrijvers... Want hij deed wel op de radio dingen en die waren dan voor hem geschreven. En dan maakte hij die wel ontzettend veel van. Daar had hij ook echt groot succes mee. Maar ik dacht al door, co, je bent zelf veel leuker. En dan zei ik, waarom doe je dan nou niet gewoon wat je nou vanavond verteld hebt? Dat kan je, als je dat op een tv doet, jongen, dan, dan ligt heel Nederland plat. Maar dan is het een geweldige sensatie. Dan zei hij, ik ga toch niet op zonder tekst. Nou, dat was het oude wets in hem. Hè? Van, dan moest de meneer een tekst geschreven hebben. Hè? Want anders dan deed hij het niet. Hij zou eens een avond hier, ja, die sociëteit de koepel. Zou hij eens een keer... Uh, had hij dan met een borreltje beloofd, hij kwam daar veel. Een avond geven en dan uh, zijn vermogen om praktisch... iedere acteur feilloos te imiteren, want dat kon hij... Dat zou hij dan die avond eens laten zien. Nou, er waren ontzettend hoog mensen, maar hij kwam niet. Maar hij durfde niet. Dat was weer hetzelfde idee van, ik ga niet op zonder tekst. Terwijl hij schitterende dingen kon bedenken... zomaar Alain Proviest. Ik weet nog altijd... Dat vergeet ik ook nooit... Hij had uh, nogal wat affaires, hè, zo in die tijd toen hij hier dan uh, in de buurt woonde. En toen woonde hij nog niet in de flat, hoor, hier. Maar... En toen had hij een, een tijd lang een verhouding met een uh, bekende actrice, ik zal haar naam niet noemen. En dat ging af. Hm? Ze gingen eerst nog samen met vakantie. Wij hebben ze toen nog even naar de trein gebracht. En uh, dat was al een atmosfeer. Die kon je met een bot mes snijden. Maar Cody nam toch die vakantie nog even mee. Want die vond het toch niet leuk om alleen met vakantie te gaan. Maar toen ze dan terug waren, toen was het meteen af. Maar wat gebeurde er toen? Uh, toen die dan op een dag thuis kwam, toen was zijn hele huis leeg. Want alles wat in dat huis stond, aan meubilair, aan het aan en wat dan ook, dat was allemaal van haar. Dat was niet van hem. He? Nou, dat was natuurlijk een vervelend thuiskomen. En hij werkte bij de Nederlands Comedie toen. En hij sloot toen een lening daar. En hij kocht van alles en richtte dat huis helemaal opnieuw in. En uh, toen dat klaar was, toen nodigde hij die vrienden uit... om zijn nieuwe appartement te komen bekijken. En wij kwamen allemaal, het was heel gezellig. Toen zegt hij tegen mij, wijzend op alles wat hij dan nu bezat... Hij zei, Simon... Als het nou eens een keer misloopt... dan gaat er eens een ander de trap af. En zei hij... Als het een beetje wijf is, dan heb ik weer niks. Dat is toch subliem als... als... Als opbouw hè? en ook als, als gedachte, als formulering van iets. Daar was hij werkelijk groot in. En ja, groot was hij ook... Uh, hij was een groot smierder als het hem zo uitkwam. Als het publiek hem niet beviel in de avond, dan smeerde hij. En dan, ja, dan, dan, hij smierde soms dan zo erg dat uh, hij kreeg dan een boete. Hè. Dan zei hij tegen me. Tja, ik heb 50 gulden boete gekregen, maar we hebben voor honderd gulden gelachen, zo lekker. Ik heb hem, hij heeft ook gespeeld uh, de dood van Hamelsreiziger, en die is eerst ook gespeeld door Saalborn. en Saalborn was een heel groot acteur, was heel groot. Maar die miste eigenlijk één eigenschap, die kool. Had voor die rol. Kijk, Saalboerne was een man met een, met een poire en als mens. Het was een. Als je die man zag opkomen, dat was iemand. Hè? En dat was ook een man die een zekere levenswijsheid uitstraalde. Terwijl Co. het vermogen had om. in die dood van de handelsreizer. die naïviteit, die hartverscheurende naïviteit. van die Willy Lomen om die vaart te maken. Ze hebben het op de televisie, hebben ze het gespeeld, en ik heb dat hebben ze kort na zijn dood hebben ze dat op één avond herhaald, en dat heb ik toen opgenomen. En ik heb dat talloze keren gezien, want telkens zeggen we weer zullen we nog eens naar Ko kijken en dan. ...kijken we weer naar Cole in de dood van Handel ...en het is een hele mooie voorstelling... ...die zoons die worden ook erg goed gespeeld, erg goed... ...en die vrouw wordt schitterend gespeeld door Annie Munier. ...dat is prachtig werkelijk... ...en dan denk je, god, wat was die man toch een geweldig acteur... ...ik bedoel, dat, dat is dan de eeuwigheid van de acteur... ...dat je hem nog eens een keer kunt, kunt zien... ...en hem even kunt terugroepen, hè. Uh, Ik moet mijn verzekering betalen... Als het zou kunnen missen, eh, ik heb 110 dollar nodig. Ah oh ja, kijk, ik zal het wel van de bank kunnen halen, maar dan komt Linda erachter. Ga zitten, Willy. Ik noteer het allemaal precies. Willy. Ik betaal je terug tot de laatste zijn. Luister eens naar me, ik Willy. Ik stel het op hoge prijs. Willy, wat ben jij van plan? Verdomme, wat spookt er allemaal door je kop. Wat bedoel je? Ik heb he? je een betrekking Ach. aangeboden. Je kan 50 dollar per week krijgen en ik zou je niet laten reizen. Ik heb een betrekking. Zonder salaris. Wat voor baan is dat, een baan zonder salaris? Nee, vadertje, ik heb er nou meer dan genoeg van. Ik ben geen genie, maar ik weet verdomd goed wanneer ik word beledigd. Be beledigd? Waarom wens je niet voor mij te werken? Wat is vader, ik heb een betrekking. Wat kom je hier dan doen elke week? Oh god, als je liever hebt dat ik niet meer kom. Dan... Ik bied je een betrekking aan, Willy. Ik moet die rotbaan van jou niet. Al verdomme wanneer wil jij eens volwassen. Als je dat nog één keer tegen me zegt, sluit op je bek. Al heb je me duizend keer geld geleerd. Hoeveel heb je nodig, Willy? Ik zit... Ik zit aan de grond, Charlie. Ik zit volslagen aan de grond. Ze hebben me net ontslagen. Heeft Howard jou ontslagen? Ja, die stadneus. Begrijp je dat nou? Ik heb hem Howard genoemd. Die naam heb ik voor hem bedacht. Willy, bedag... wanneer drinkt dit nou eens tot je door? Jij hebt zijn naam mogen verzinnen, maar wat koop je daarvoor? In deze wereld heb je alleen iets aan dingen waar je wat voor kopen kan. En het gekke is dat jij als handelsreiziger dat niet weet. Nee, ik heb altijd andersom gedacht. Hè. Als een man maar een goede indruk maakt, graag gezien is... Nee, waarom moet iedereen jou toch aardig vinden? Dacht je nou heus dat het Onassis iets kan verdommen... of hij populair is of indrukwekkend? In het bad zal hij er wel net zo uitzien als jij of ik. Maar met zijn portefeuille op zak mag iedereen hem dol vragen. Luister eens naar me, Willie. Ik weet dat jij mij niet mag... en niemand kan beweren dat ik erg dol ben op jou... maar ik wil je een baantje geven omdat ik... Nou ja, laten we dan maar zeggen dat ik scheid aan je heb. Wat vind je daarvan? Ik, ik kan niet voor jou werken. Waarom niet? Jaloers? Ik kan niet voor jou werken. Vraag niet waarom. Ach, idioot. Je bent je hele leven lang jaloers op me geweest. Hier, betaal je verzekering. Ik noteer het allemaal. Ik moet weer aan het werk. Haal geen stomme streek uit, Willy, en betaal je verzekering. Dat is merkwaardig, hè? Na al die autowegen, na al die treinen, die besprekingen en al die jaren, komt het er eigenlijk op neer dat je dood meer waard bent dan leven. Willi, niemand is dood iets waard. <tosses> Heb je gehoord wat ik zei? <tosses> Willi! Zeg tegen Bernard dat het me spijt. Ik wou helemaal geen ruzie met te maken. Het is een flinke jongen. Het zijn het allemaal. Flinke jongens. En ze komen er ook allemaal. Op een goede dag spelen ze samen tennis. <lacht> Wens me geluk, Charlie. Hij is Bill over gaan opzoeken. Veel geluk jullie. Charlie, jij bent de enige vriend die ik heb. Is dat niet merkwaardig? Het is 11 mei 1978. Door Den Haag trekt een imposante rouwstoet. De begrafenis van Ko van Dijk. Gezeten in een volgauto besluit Simon Karmichelt met zijn oude vrienden Guzoster Oster en Fons Rademakers... tot het oprichten van de Zomaar Club. Een genootschap dat zich ten doel stelt... elkaar met enige regelmaat te treffen... om herinneringen op te halen aan vroeger. Ik geloof ook dat Ko het best leuk gevonden zou hebben... om te hebben gebeten, misschien weet hij het wel dat dat in die volgauto is ontstaan, want die avonden daar, ja, dat waren avonden van mensen die precies wisten waar ze het over hadden met elkaar. Want als je namelijk in een gezelschap bent waar ook uh, een jongere generatie aanwezig is, en je zegt bijvoorbeeld: weet je nog hoe Cor van der Lucht meldt, op een keer, en dan vraagt een van die jongeren wie was dat? en dan moet je uitleggen dat Coen de lucht, maar als het een groot man was en een groot acteur, een groot toneelleider, een perfect regisseur. Maar uh, je moet als het ware dan het hele gesprek doorschieten met uh, voetnoten. Maar als je eigenlijk allemaal uit dezelfde sfeer komt, zoals wij drie, uh, dan hoeft dat niet. Je weet je allemaal waar je het over hebt en dan komen er allemaal verhalen van vroeger. En uh, dat zijn dus eigenlijk allemaal herinneringen waar Co een rol in speelde. En waarbij veel gelachen werd. Want ik herinner me dat ze bijvoorbeeld... Uh, ze speelde toen De Man, De Vrouw en de Moord van Roussin. Dat was een grote rol van Miri Dresseluis. Een van haar grote succesrollen En Co zat daarin. Ook een grote rol. En een kleinere rol in dat stuk werd gespeeld door Fons Schademaker. Die zich toen nog niet geheel op de film had. Toegelegd, maar ook regelmatig toneel speelde en regisseerde. En dan speelden ze dat bijvoorbeeld uh, in serie in het De La Theater hier in Amsterdam. Nou, en ik was s'avonds dan nogal veel bij de weg en maakte zo mijn café-tour. En ik wist precies hoe laat ze pauze hadden daar. En ik zorgde dan dat ik op het moment dat die pauze begon ging ik door die zijingang achter het toneel en naar de kleedkamer van Ko. Daar kleden Fons ook. Die zaten samen in één kleedkamer. En ik wist als ik daar nu kwam, dan stond daar een fles cognac. He. En dan was het lachen geblazen. He. En dat was prettig. Dat is zo'n zo aanloop in zo'n stad als Amsterdam. Ik ga naar de jongens toe. En dat kwartiertje, twintig minuten, kunnen we weer eens een beetje lachen. En dan hoorde ik weer wat er weer gebeurd was. En... Hoe ze hadden geprobeerd samen, dat was een vaste prik. Ze probeerden onophoudelijk elkaar aan het lachen te maken op dat toneel. En dat lukte dan in de man, de vrouw en de moord niet zo erg. Maar ze speelden ook samen in een stuk, dat heette De Gouden Darm. En dat was van Herman Tijerlink. En dat ging over een man, ik heb het stuk nooit gezien hoor... maar die tenslotte goud scheet. Hè? En dat ge gebeurde dan op het toneel. En Kool was die man. Hè? Nou, zowel Kool als Fons vonden dat een volstrekt bespottelijk stuk. En na afloop kwamen ze vaak hier... en dan uh, vertelden ze dan hoe bespottelijk het weer allemaal was geweest. Maar er was een scène in, daar moest Fons... Uh, gehurkt zitten naast die troon waarop Ko zat. En Fons had zich toegelegd op een kunst die alleen buiksprekers beheersen... namelijk iets zeggen met de lippen op elkaar. Dat kon hij heel goed. Dus als die dan uh, daar geknield lag... dan zei hij zonder zijn mond te bewegen... groot lul tegen Ko. Hè? Elke avond maar weer om in de hoop dat Ko dan zou lachen. En dat lukte nooit. Want Ko had zo'n discipline over zijn gezicht... Hè? dat als hij niet wou lachen, al wou hij van binnen wel... dan deed hij het niet. Hè? Dus dat, dat bleef een, een hele boeiende spurt. Groot lul. Nou, kun je dat natuurlijk uh, wel schmieren noemen. Hè? Maar ik geloof dat schmieren, Ja, daar wordt wel eens uh, moralistisch over gedaan. Maar smieren, dat is een soort protest van acteurs... tegen een stuk dat ze niet mooi vinden. Ook tegen een publiek dat niet mee wil. Als ze een slecht publiek hebben zo'n avond... dan smieren ze zich door die avond heen. Want dan hebben ze zelf tenminste nog een beetje lol. Het is heel begrijpelijk dat ze het doen. Het houdt ze overeind. Want er zijn zalen ergens in de provincie. Dat valt niet tegenop te spelen met sommige stukken. En dan moet je, je samen nog maar een beetje proberen te, te, te, te amuseren. En ik weet nog altijd dat in zo'n provinciestad... waar ze geloof ik drie dagen achter elkaar moesten optreden... daar was kermis. En uh, daar gingen ze dan smiddags naartoe. Fons, Co, Meri en... Uh, er was zo'n achtbaan, weet je wel, met waar je met zo'n enorme vaart naar beneden ging. En toen Ko in dat, met die anderen in dat, dat wagentje zat. en die wagen die ging ineens naar beneden. toen, toen schreeuwde Ko... Oh, onze lieve heer, ik zal nooit meer smieren. <laughs> Om zijn angst te besperen. Uh, maar. Het gekke was dat dezelfde tijd Co. bezeten bleef van dat theater. En van alles wat er omheen hing. En Co, Co. was ook iemand die uh, voor allerlei dingen. die nieuw voor hem waren. Uh, plotseling erg geestdriftig te worden. Hij was toen nog met Teddy Schank getrouwd. En uh, Teddy die had hem een, een uh, filmapparaat geschonken. En van dat filmen was hij toen helemaal bezeten. En hij maakte dus, als ze op tournee waren. dan maakte hij allemaal opnamen van oude acteurs. die in zo'n provinciestad rondscharrelden. Huh? Hij heeft opnamen gemaakt, bijvoorbeeld, van Mimi Boesnach. met eh, mevrouw Royat Sandberg aan de arm. zo ergens door de een of andere. meppel of zoiets scharrelend. Dat waren hele mooie documentaire opname eigenlijk... en ik weet begot god niet waar die gebleven zijn... die zouden eigenlijk in een toneelmuseum moeten worden bewaard. Want daar zie je nog mensen in leven... Die, die alweer een beetje legendarisch zijn geworden. en heeft dat met echt veel liefde en zorg gedaan. Of zo co iemand was die... nogal... Uh... Duidelijk was in zijn meningen. En nogal, hè, hij, hij verwierp gauw dingen. Straattheater is belachelijk. Toen in een zaal. Dat was afgelopen voor hem. Nou, is straattheater is waarschijnlijk wel belachelijk, maar daar gaat het niet om. Hij, hij uh, gaf het ook niet het voordeel van de twijfel. Hè? Zo was Ko niet. Maar hij was ook iemand die bijvoorbeeld uh, hield van huldebetoon. Daar kwam hij ook heel eerlijk vooruit. Dat vond hij prachtig. Hè? Om gehuldigd en geprezen te worden. Dat vond hij fijn. Dan was hij niet uh, schijnheilig in. Van oh, ik ben zo bescheiden. Nee, hij was helemaal niet bescheiden. Nou, dat vond ik heel goed. Als je daarvoor uitkomt, dan moet je dat ook zo gewoon doen. Toch had hij, vind ik... Uh, een heel fijn ontwikkeld stijlgevoel. Uh, toen Paul Steenbergen, die hij immens bewonderde... Hij, hè, dat vond hij... Uh, een, een, een echt een heel groot acteur. Toen Paul Steenberg in Den Haag afscheid nam als directeur van het gezelschap, maar niet als acteur natuurlijk, hij bleef gewoon doorspelen. Toen was er dus een soort bijeenkomst in de Javastraat, in zo'n gebouw van de gemeente. En kort daarvoor, ik was daar ook, er waren natuurlijk al die acteurs en uh, officiële mensen, de pers en iedereen was daar. Toen uh, had, ik meen een dag of drie daarvoor... had Co een van die onderscheidingen gekregen. Zo'n Widoor, geloof ik, zoiets. Ik weet niet meer welke. Maar een mooie onderscheiding als acteur. En... Uh, ik stond bij Co voor het begon. En toen kwam er een verslaggever van de Haagse krant. Die kwam naar Co toe en die zei... Ach, meneer Van Dijk, ik zie u nou toch hier. en Ik wou u eens vragen, u hebt nou net die Louis deur gekregen. en uh, Ik zou het wel leuk vinden om even met u daarover te praten. Hoe vindt u dat nou? En toen zei Ko... Nee, dat wil ik niet. Het is nu de dag van Paul. Terwijl hij zo dol was op hulde en op mooie stukken in de krant... had hij toch dat fijne stijlgevoel van... Nee, hier ga ik niet staan te praten over mezelf. En dat vond ik iets heel gevoeligs van. Simon Carmichelt over Ko van Dijk in een aflevering van Tony van Verre ontmoet. Kleine herinneringen van een schrijvend persoon. Een bijdrage van de VARA, eerder uitgezonden in 1982. De acteur Ko van Dijk werd geboren in 1916. Hij overleed op 6 mei 1978. Hij was pas 61 jaar oud en vandaag, 11 mei is het 35 jaar geleden dat hij met een lange rouwstoet achter zich aan... door Den Haag naar zijn laatste rustplaats Westduin werd gebracht. Peter-Jan van Dijk heeft als oudste zoon en behartiger... van de artistieke nalatenschap van Ko van Dijk... een website opgezet, kovandijk.nl... In eerste instantie als eerbetoon aan zijn vader en om hem een plekje te geven in deze moderne tijd. Maar daarnaast stelt het hem in staat, gezien het multimediale aspect daarvan, de verschillende kanten van zijn vaderco te belichten. Nou, het is een hele mooie site met veel beeld en geluid en het is natuurlijk prachtig dat dat allemaal kan. Dit is VPRO's Woord op Radio 1. Vragen en opmerkingen over onze uitzendingen die kunt u mailen naar woord.vpro.nl. Of u schrijft, lekker ambachtelijk, postbus 11, 1200 JC in Hilversum. Het is uh, bijna tijd voor een uh, kort journaal en daarna gaan we verder met woord. Er staan u nog een uh, aantal onderwerpen te wachten. Ik ga even doorbladeren. Uh, in het uh, laatste uur de schrijver Bob den Uil, die overleed in 1992. Een mooie compilatie met materiaal van en over hem... In het ene laatste uur gaan we lustig de seksuele bevrijding in de jaren zestig bekijken. En in het volgende uur kunt u gaan luisteren naar de eerste aflevering uit de hoorspelserie Socrates. Dus blijf er even bij en graag tot zoon.